5 uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is een behoorlijke chaos op het spoor. Door een grote storing in het telefoonsysteem konden machinisten niet meer met elkaar en met de verkeersleiding praten. Uit voorzorg stonden veel treinen lange tijd stil. Inmiddels wordt de boel langzaam weer opgestart, maar er zijn nog een hoop gestrande reizigers, bijvoorbeeld op Den Haag. Waar, waar, waar gaat de reis naartoe? Ja, ja. Uh, naar, Penlo. Is... naar Penlo. Ja, Ja, niet meer dus. Hoe moet het? Moet het nu verder dan? Ja, gewoon wachten hè, totdat het wel kan. Ja, gewoon wachten. Er gebeurt er niet zoveel. Dus ja, Is het zit niet zoveel anders op. Ja. Waar, waar moet je naartoe? Ook maar. Hou rekening met vertragingen als je nog met de trein moet vandaag. De NS zegt dat je goed je reisplanner-app in de gaten moet houden. Een oproep van minister De Jonge aan de spelers van het Nederlands elftal. Laat je vaccineren. Zij hebben een voorbeeldrol. Uh, dus ja, ik, ik hoop ook dat, uh, dat die paar spelers die zich nog niet hebben laten vaccineren... zich gewoon laten overtuigen ook de komende periode. Vrijdag zei verdediger Matthijs de Licht dat hij zich niet zou laten prikken. Daar kreeg hij veel kritiek op en een dag later kwam hij erop terug. En zonne in de tuin en de laptop openklappen voor aardrijkskunde of geschiedenis... dat is er voor scholieren niet meer bij. Voor het eerst in bijna een half jaar zijn de middelbare scholen weer volledig open... en is het gedaan met de zoomlessen. Deze leerlingen in Zutphen moesten nog wel even wennen. Je moet wel weer elke dag eerder opstaan en zo. Ja. Dus het was wel fijn dat je wel een beetje kon uitslapen... en alles op je eigen tempo mocht doen, zeg maar. Je zit nu echt al heel lang... ik weet niet eens meer hoe lang zit je gewoon al... Uh, halve dagen thuis, halve week thuis. Dus het is heel anders en je motivatie is gewoon heel erg naar beneden voor mij. Niet alle scholen hebben de deuren vandaag weer helemaal open gegooid. Sommige scholen willen het liefst tot de zomervakantie de helft van de tijd online les blijven geven. Het weer flink wat zon met een paar wolkjes. 17 graden aan zee tot 24 in Limburg. Morgen komt er nog een schepje bovenop. Dan kan het in het zuiden 26 graden worden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Het is inmiddels weer druk op de Nederlandse wegen. Filers met flinke vertraging staan er op de A4. Amsterdam richting Den Haag tussen Knopenburg-Veen en, en Dam, 16 kilometer. Komt door een aanrijding. De vertraging is ongeveer een half uur. Op de A5 richting Amsterdam staat tussen Amsterdam-Westpoort... en de aansluiting met de A10 3 kilometer. Kost je 10 minuten extra... En dan vielen ze op de A10 richting het knooppunt Watergasmeer... voor de Zeeburgtunnel 5 kilometer na een aanrijding. De vertraging is een half uur. Dan de andere kant op, tussen Amsterdam-Geuzenveld en Amsterdam-Overamstel... 9 kilometer, kost je ook een half uur. En richting knooppunt de Nieuwe Meer tussen de afdicht Volendam en Amsterdam-Hemhavens... 6 kilometer en dat kost je 20 minuten extra.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 autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Zo begonnen wij het derde uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Een zonnige zaterdagmiddag hier in Zandvoort. En dat hoor je uiteraard ook terug in de muziek die we zojuist Barry Manilow, de Copacabana. Ja, maar je kan net zo goed de komende dagen in Zandvoort zitten we gaan een prachtige temperatuur en prachtig weer krijgen. Ook de komende dagen hier in Zandvoort. Het derde uur alweer van dit programma. Wat gaan we in uur drie allemaal doen, albert uh, Over twee tweetal platen gaan we, uh, hebben we tijd weer voor Pit Report. We kijken even terug op de geweldige overwinning van, uh, van uh, Max in Monaco. Daar kan hij een feetje achter zetten. Wat was je mooi, hè? Uh, het is toch wel een aparte uh, apart, uh, race in de racekalender. En uh, je moet hem eigenlijk op je, op, je, op je cv kunnen zetten dat je hem een keer gewonnen hebt. Red nou, Bull had hem voor het laatst gewonnen in 1993. Dus kan je nagaan. Kan je nagaan. Maar goed, ja, hij kan deze bijschrijven op zijn palmaris. Uh, ook Max uh, zit nu in het rijtje van uh, Monaco-winnaars. En we zijn natuurlijk benieuwd wat Pa Verstappen daarvan vond. Verder wat meer nieuws uit de wereld van de Formule 1. En daarna kregen we een heel toepasselijke verzoekplaat. Uh, dat is een nummer van Robbie Williams, uh, Napit Report. En dat heeft alles te maken met een ode aan de Formule 1 uit vervlogen tijden. En uh, het nummer heet Supreme. Goed, half vijf hebben we tijd voor het uh, dieren van de week. En uh, we dachten dat uh, Nova een thuis had gevonden, want hij was op een gegeven moment gereserveerd. Maar uh, helaas, Nova zit weer alleen in het, als hond, in het, uh, die is weer teruggebracht of teruggekomen naar het dierentehuis. En zit daar nu in zijn eentje. En dat is een beetje zonde en sneu. Het is uh, wel een hond met een gebruiksaanwijzing, maar daarover meer tijdens uh, het dier van de week rond de klok van half vijf. Daarna Zos Live. Ik ben erg benieuwd welke het wordt. Uh, Rob, kan je een tipje van de sluier? op? Ja, het is een uh, band uit de jaren tachtig. Heel populair. En uh, ja, uh, wat kan ik nog meer zeggen? Um, nou, er komt een uh, saxofoon in, uh, in, in voor Gelukkig. uiteraard. Ja. Uh, het is een ballad. En dat is ook wel vrij uniek voor onze uh, Zos uh, Live En het is een optreden in Nederland. Oké, okay, ook dat nog. Nou, je maakt het wel spannend. Ik ben erg benieuwd welke het wordt. Goed, dus dat is tijdens Zos Live op deze zaterdag. En ik zou zeggen, ik zal morgen ook luisteren naar Zos Zandvoort op zondag live. Want ik heb ook een hele leuke verrassing voor de luisteraars en kijkers. Goed, dan is het tijd voor het gedicht van de week. En je bent eruit, hè? He? Ja. Je hebt, ja. Een, je hebt dus een hele leuke uitgekozen. We gaan het over onszelf hebben. Ja, we gaan een ode brengen aan de radio. Dus uh, het gedicht uh, genoemd De Radio. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook derde uur vol programma uh, te blijven volgen. Zowel voor de kijkers als voor de luisteraars. vandaar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. Helemaal mooi Albert-Jan. www.zfm-live.nl Kijk je live mee. Heel veel platen uit 1989. Toevallig uh, van de week uh, uitgekozen. En uiteindelijk bleek ze allemaal uit uh, datzelfde jaar... dan 89 te zijn. En een van die platen die ik ook heel erg uh, mooi vond. En ik uh, denk van ja, wie was dat ook alweer? En uh, nou, dat uh, was uh, dit uh, plaatje. Hier is... Uh, Bonnie Rates. De single uit uh, 89 van Bonnie Raids. En Heffa Hard. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Inmiddels uh, kwart over vier geweest. Albert Jans zit er helemaal klaar voor. De Pit Reports. Dit uiteraard die mooie prestatie van Max vorige week ook in Monaco. De overwinning van Max Verstappen in Monaco, Mon Monaco maakte veel los in de autosportwereld. Vader Jos is trots op zijn zoon. voor De, de voormalige Formule 1 coureur keek de race thuis voor de televisie. Voor een vader zijn dit niet de mooiste races om te kijken. Ik heb van de spanning thuis wel een kilometer afgelegd, al dus Verstappen Senior. In Monaco komen ze zo dicht in de buurt van de vangrail, soms geldt het maar een paar centimeter. Ik vond het niet zo fijn om die beelden aan boord van Max te zien. Dan ga ik toch maar liever eventjes naar de toilet, al dus uh, de vader van Max. De Red Bull coureur kende evenwel een vlekkeloze race... en is nu de eerste Nederlander ooit die aan de leiding gaat in het wereldkampioenschap Formule 1. Heel apart, net als winnen in Monaco, weet vader Verstappen. Ik merk het ook aan de mensen om ons heen. Monaco is toch wel een hele speciale race. Ik had een beetje hetzelfde gevoel als bij de eerste overwinning van Max in Barcelona. Dat was nog net wat specialer. Maar als hij in Monaco wint en je ziet hem daar dan staan... dan is het wel een erg emotioneel moment. Net als zijn zoon beseft uh, Jos Verstappen dat uh, Red Bull niet moet gaan dagdromen. Onder normale omstandigheden is Mercedes nog in het voordeel. Al zeggen ze daar altijd dat Red Bull de favoriet is... maar dat spelletje spelen ze al de hele tijd. En wij weten wel beter. Dit is een geweldig weekend ge geweest, maar we moeten hard door blijven werken. Het is niet zo dat het nu klaar is. We mogen niet verslappen, al dus verstappen. Het kostte bloed, zweet, tranen en bijna net geen 4 keer 24 uur. Maar het is Mercedes nu eindelijk gelukt om ook het wiel van de bolide van de Formule 1-coureur Valtteri Bottas los te krijgen. Het de wiel van de Finse coureur bleek tijdens een pitstop in Monaco afgelopen zondag zo goed vast te zitten... bij een bandenwissel dat de renstal niet anders kon doen dan besluiten dat de race van hun tweede man erop zat in de dwergstaat. Maar daarmee begon het Emmerpas. De Bolide moest worden vervoerd naar de fabriek in Engeland. En daar zou het klusje wel even worden geklaard. Nou niet dus. Na dagen, wrikken en wegen kon uh, afgelopen week, uh, dinsdag, uh, net voor 10 uur, de champagnepas worden ontkurkt. Dat kan Mercedes de blik nu weer richten op Max Verstappen... sinds afgelopen weekend, zoals gezegd... de leider van het klassement in het wereldkampioenschap. De Nederlander leidt voor Lewis Hamilton. Heb je trouwens die foto... Ja, dan heeft de lijn van uh, Max uh, goed gewerkt. Ja. In een vliegtuig, wellicht zijn eigen vliegtuig. Dat is zijn eigen vliegtuig. Heeft hij een foto laten maken... en dan houdt hij een tube lijm houdt hij, uh, omhoog zo van... nou, dat heb ik toch goed geregeld. Briljant. Cynisch, maar ik mag hem wel. Helemaal goed. Nou ja, goeie Max Mosley, voormalig voorzitter van de internationale automobielfederatie FIA, is overleden. Dit is bevestigd door Bernie Ecclestone, de oud-topman van de Formule 1. De twee werkten door de jaren heen intensief samen... en Mosley, in zijn functie destijds ook mede-organisator van de koningslasten Formule 1... is 81 jaar geworden. Hij leed aan kanker. Mosley, ook voormalig coureur, was van 1993 tot en met 2009 de baas van de FIA. Daarna werd hij opgevolgd door Jean Todt, die nu nog in functie is. We waren als broers, Aldus Ecclestone. Dit is een groot verlies. Maar aan de ene kant ben ik opgelucht. Aan zijn lijden is een einde gekomen. Kijken we nog even naar de stand in het WK. Max Verstappen leidt met 105 punten. Gevolgd door Lewis Hamilton met 101. En op een derde plaats, verdienstelijke derde plaats, Lando Norris met 56 punten. Op plek 4 vinden we Bottas terug met 47 punten. En teamgenoot Sergio Perez van Max op een vijfde plek met 44 punten. Volgende week, uh, vrijdag, gaan we weer vrij trainen om half elf. En dat gaan we, doen we allemaal tijdens de Grand Prix van I Iizer Azerbeidjan, moet je zeggen. Uh, ook een best lastig uh, circuit met uh, verneinige uh, haarspeldbochten erin. Dus dat belooft ook wat spektakel. De race is zondag, om zes, uh, zondag 6 juni en begint om 2 uur. Ja, die contractenonderhandelingen van Lewis Hamilton. die zijn afgelopen jaar natuurlijk op het laatste moment pas afgerond, Albert Jan. Yeah. Want ze werden het niet eens over het bedrag. wat ze wilden betalen voor de coureur Lewis Hamilton. En toen hebben ze met z'n allen gezegd. van voor het nieuwe seizoen, hè, voor volgend seizoen dan. moet uh, voor half juni. Yeah. Moet het contract rond zijn. Dus 100% zeker. Voor half, half juni moet het contract getekend zijn. Dus de contractonderhandelingen waren in volle gang. En die verliep ook redelijk. Hij wilde slechts 30 miljoen nog per jaar hebben, Lewis Hamilton. Dus dat viel best mee. <hums> en uh, ja, alleen uh, ja, hij gaf zo erg af op, uh, op het team... ...en uh, de auto uh, afgelopen weekend in uh, Monaco... Ja. ...dat uh, Toto Wolff en uh, eigenlijk het hele Mercedes-team heeft uh, gezegd... Uh, ...we zetten je even in de ijskast, uh, vriend. Ja. Misschien willen we helemaal geen contract uh, meer uh, met jou... ...als je zo uh, ons uh, voor uh, LUL uh, probeert uh, te zetten. Dus... Ja. Dat is zeker weer geen uh, gedane zaak voor het uh, nieuwe seizoen... voor uh, Lewis Hamilton en Mercedes. Nee, het is absoluut geen team. Kijk, Hij heeft ook nog een tattoo op zijn lijst staan... van uh, together you win, together you lose. Ja, daar... Uh, en, daar uh, en dat was dus niet het geval in Monaco. Nee, precies. Daar, uh, daar, daar maakt ze ook een opmerking over nog. Uh. En verder was natuurlijk uh, de auto van Bottas uh, veel beter. Nou hebben ze niet expres uh, de auto van uh, Lewis slechter gemaakt... dan die van Bottas. Dus. Nee. Niet, geen sportsmanship? Nee, meneer, dat, meneer, was, uh, dat was uh, niet uh, netjes van uh, meneer Lewis Hamilton. Goed, de plaats. Een ode ja. aan de wereld van de Formule 1 in de tijd van Jackie Stewart. En met name het nummer van Robbie Williams, uh, een verzoekje, Supreme. Survive. You must survive.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 Disbelief. Well, there's no love in town This new century keeps bringing you down So I gotta turn it stock up Sit back and watch the royalty stack up I know this girl, she likes to switch teams And I'm a theme, but I'm living for a little surprise Ik wil vast een klein beetje winnen aan de saxofoons, uh, albert John, ja, ja, ja, ja, ja. Voor uh, ja, ja, ja, ja. de SOS Live uh, zometeen, joh, de Randy Crawford en de Street Live. Het is uh, half vijf, Street Live, en uh, we gaan het dier van de week doen. Ik ben Nova, een kruising middelgroot van ongeveer negen maanden jong en kom oorspronkelijk uit Griekenland. Vanwege mijn gedrag ben ik in het asiel beland. Ik ben namelijk erg onzeker naar voor mij onbekende mensen. Hier vertellen mij verzorgers u graag alles over... Nou, mijn gedrag naar mensen hier in het asiel gaat eigenlijk best wel goed. De verzorgers zijn hier echt zo lief. Ik ben met iedereen grote vriendinnen. Lekker spelen, knuffelen of stoeien. Prachtig vind ik dat. Wat mijn verzorgers zien is dat ik onzeker kan reageren bij onbekende mensen... als ze direct iets van mij willen. Zo kijken mensen direct naar mij en willen me aanraken. Dat is, uh, vo dat is uh, voor echt een no-go. Je moet het, dit verdienen bij mij. Vertrouwen komt met de tijd, zeggen ze toch... Zolang jij respect hebt voor mij, dan ben ik heel nieuwsgierig en kom ik al gauw contact zoeken. Let op, niet meteen aaien, hier gaan veel mensen bij mij de mist in. Ik hoop dat u dit niet doet. Eten geven mag wel uit de hand, lekkere worstjes en koekjes, daar ben ik uh, verzot op. Met andere honden kan ik goed opschieten, maar ook hier heb ik soms even tijd nodig. Als ze mij direct heel wild blaf begroeten, vind ik dat een beetje spannend. Ik speel hier regelmatig met andere honden op het speelveld. Alleen op dit moment niet, want die zitten, ze zitten wel in het reentje. En dat gaat goed. Nu ik ze een beetje leer kennen, speel ik ook wild met ze. Als ze te wild doen of vind ik iets niet leuk met spelen, geef ik dit goed aan bij de meeste honden. Ik zoek een huis zonder andere honden. Mijn baas heeft namelijk al zijn aandacht nodig om met mij aan de slag te gaan. Op straat negeer ik katten, maar ik heb hier niet, uh, niet mee in huis gewoond. Om te veel spanning te voorkomen, zoek ik derhalve een huisje zonder katten. Een echt grote eis in mijn nieuwe huis is een plek voor een bench. Dit is voor mij namelijk een hele fijne plek. Hier kan ik mezelf in terugtrekken. En het is ook fijn als er visite komt om mij even apart te zetten. Dit is rustiger voor mij en natuurlijk ook voor de visite vaak veel prettiger. Ik ben gewend even alleen te zijn en had dan toegang tot het hele huis. Het klinkt misschien niet uh, heel erg positief allemaal... maar naar mensen die ik vertrouw en ken... ben ik echt een super lieve aanhankelijke dame. Ook ben ik echt heel ligierig en slim. Door mijn nieuwsgierigheid overwin ik ook veel spannende situaties. Ik ga, straks, uh, ik ga straks graag samen wandelen, spelen en trainen. Een cursus is erg aanbevolen om aan de band te werken. Een gedragsdeskundige van het asiel heeft mij gezien... en indien nodig in mijn volgende huis... komt hij ook een paar keer langs om de, uw handvatten te geven... En ziet u het helemaal mee zitten, neem dan snel contact op. En waar verblijft NOVA? NOVA verblijft wederom in het dierentuin Kennemerland Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website wwwdierentehuis Want ook NOVA verdient een thuis. En op de website staat er ook een foto van NOVA? Ja, zeker. Oké, okay, dus ga naar het uh, Kennen Dierenhuis voor uh, ook de foto van uh, deze lieve hond... die op een uh, nieuw baasje zit te wachten. Nova, weer terug van weg geweest, helaas uh, in het uh, asiel. Elke woensdagavond uh, bij CFM uh, kan je luisteren naar The Sea of Love. En dat wordt gepresenteerd uh, door uh, hij, Fred Hey. En uh, hij is uh, weer in de studio, ze uh, dadelijk Entertainment for You. En ik heb dan nog even een tip uh, voor hem. Misschien heeft hij wel vaker gedraaid, hoor, maar... Dit is echt een plaat die in jouw programma past. Ray Goodman en Brown en de Special Lady. You must be a special lady. <laughs> Will you sing it first? And I'll sing it? No, Harry, I'm singing second, sing man. And a very exciting girl. I'll bring that bass out, man. Hey man, I'll bring it out a little bit more. You gotta be a special lady. Let's get down on some hunger. Come on. Cause you got me sitting on top of the world. Sitting on top of the world. En Brown, origineel uit uh, 1980 uh, hoorde ik net. Dankjewel, Fred, voor uh, die extra info. Ja, graag gedaan. Ja, alsjeblieft. Oké. Okay. En uh, ja, de special lady. Gaan we nog een keer uh, horen bij jou uh, bij de Sea of Love? Jazeker. Ja, nou, nou, nou, de vraag was je in 1980 net zo wild als 1989, of niet? Ja, net zo wild, ja. ja. Okay. ja. <laughs> nou, toen was ik wel heel erg jong, hoor, 1980. Ja, ik ook. Ja, ja hoe oud was ik toen? Elf. Ja, ja, ja ik ook. Jeetje, jeetje, ja. is wel heel oud, hoor. <laughs> nou ja, we zijn toegekomen aan de SOS Live, Albert-Jan. En ik heb diverse redenen waarom ik deze plaat heb uitgekozen. Ten eerste was het optreden in, uh, in Nederland uh, gegeven. Dus dat is alvast een uh, reden. Het is uh, van uh, Nederlandse bodem. 2009, daar gaan we naar terug. Uh, er wordt uh, saxofoon uh, in de platen uh, uiteraard, gespeeld. Uiteraard. uiteraard, dus daar heb ik hem ook op uh, geselecteerd. Die marking die de vocals uh, doet en de basgitaar... die klinkt eigenlijk net als het origineel nog uit 1985... Heel erg knap en het was ook een plaat echt uit mijn jeugd toen ik 16 was, en Fred ook, echt uit onze jeugd, uh, de, dat hij uh, deze plaat uitbracht met de band level 42. En hij kondigt hem zelf even aan. Oké, okay. uh, this next song was a ballad from 1985, en het is called Leaving Me Now. Ja, nou ja, die komt er zo meteen eventjes. Want uh, ja, YouTube heeft zijn uh, uh, uh, beleid uh, aangepast, aangepast. Met, uh, met de commercials. Ik was erop voorbereid hoor, want ik had het al verteld hè, Albert-Jan, dat het ja. uh, zover uh, was. Ik wilde hem nog eventjes uh, overtepen, maar uh, daar kwam ik niet meer aan toe. Nou, komt hij aan. hope to steer through troubled times across an ocean of tears a midnight sea that swells in your eyes It takes just one little in 2009 in uh, Vredeburg in uh, Utrecht. De band level 42 met uh, hun uh, ballads Leaving Me Now. En het is kwart voor vijf geworden. Dat betekent meteen het gedicht van de dag. Vandaag gaat het gedicht over de radio. In de jaren zestig hoorde ik een stem. Hij kwam niet uit de hemel... Hij kwam niet uit de hel. Zoveel, zoveel mooie woorden. En ik wist niet, ik wist niet wat het was. Die stem kwam uit een doosje. Op een kast. Mijn moeder zei, dat is de radio. Ik dacht, het is een wonder. Ik kan mijn hele leven niet meer zonder. Zonder dat wonder. Ik hou... Ik hou van de radio. Ik kijk de laatste tijd nooit meer tv. Al die stomme spelletjes, wat moet je daar nou mee? Geef mij maar de illusie. De illusie van een stem die ik niet ken. Ik hoor de stem alleen voor mij en de rest, de rest denk ik erbij. Ik hou van de radio. Smorgens word ik wakker met een stem die mij omarmt. En s'avonds, s'avonds ga ik slapen met een stem, met een stem die mij verwarmt. Ik zie het liefst de wereld met mijn ogen dicht. En de ideale liefde is de liefde die tot niets verplicht. Dus ik hou van de radio. Alleen maar van de radio. dicht van de dag over de radio. Hoor je de zin van Tom Robinson en Listen to the Radio. Gevolgd door Wild Power en Baby, I Love Your Way. Ja, ik ben het eigenlijk helemaal... Uh, Hallo, wat meen. gaan we allemaal doen? Hallo. We zijn uh, op de radio. Um, nou, even consternatie hier. Ja. <laughs> Goed. Oké. Okay, um, nou, ben ik, Oh ja. Dat is Fred. We hebben het er nog niet over. Nee, niet zo populair gaan doen, eh, Vos. <laughs> um, we hebben het nog niet gehad over uh, dat jij moet gaan sparen voor een helmpje. Helmpje? Ja, een helmpje. Daar heb ik een helmpje voor nodig dan? Nou, omdat vanaf uh, juni volgend jaar gaat de helmplicht voor uh, snorscooters definitief uh, in. Dus moeten wij op dat uh, 25 kilometer apparaat van mij, oh, ook zo'n ding, moeten we ook een helm uh, op uh, gaan, uh, gaan doen? Mijn hele haar weer in de war. Ja, ja, inderdaad. Ja, Heel bij van. mij ook, hoor. Daar heb ik ook last van. Dus ja, uh... <laughs> ja dat is uh, vervelend, Fred. Ja, dat is behoorlijk vervelend. Ja, ja en het rare is. Waarom zou je dan eigenlijk nog op een snorscooter rijden? Dan kan je ja, net zo goed een bromscooter ja. nemen. Dat is heel simpel. Dan mag je 20 kilometer per uur er sneller. Ja, maar dan gaan we naar de fietsenmaker en dan halen we de eruit. Precies, ja. maar dan moet er weer gekeurd worden. <laughs> en ik heb al gekeken bij de RDW. Daar vragen ze. Dus ook de fietsenmaker vraagt 59 euro. Ik ja. weet al precies wat het gaat kosten. En uh, de RDW die vraagt uh, de, uh, ook... Ja, ook 9, nee, 104 euro. Met, 104 het, uh, euro. met het kenteken Herkeuring, erbij. Ja, ja. Okay. Herkeuring. Ja. Dus uh, als je mazzel hebt ben je dan voor uh, 160, 170 euro klaar. Ja, maar ja, anders, anders moet je 25 km per uur blijven rijden met ja. helm op. Ja, met helm op. Ja, dat kan ook. <laughs> ja, en dan gaan ze weer met de rollerbank staan. Want zo kwam ik er eigenlijk ja. ook op. Want de afgelopen weken hebben ze de rollerbank in uh, Zandvoort wel uitgevonden. Want uh, ja, twee weken geleden plaatsen ik daar al een bericht over op de app. En uh, toen uh, stond hij uh, bij, de, bij de Van Lennepweg. Ja, klopt. En nu stond hij bij het uh, Palace Hotel gisteren. Maar ik zag het... Uh, S'middags al gebeuren. Ik zag iets van zes motoren rijden. Ja, Ook wat. over de Van Lennepweg. Ik denk... Uh, Jij erachteraan. Dat is een uh, foute boel. Ik denk, ik ga eens even met mijn brommen erachteraan... wat ze <lacht> allemaal aan het doen zijn. En zo geschieden inderdaad. En toen kwam ik bij een rollenbankcontrole uh, uit. Maar ze hadden het net te druk om mij uh, eruit te pikken. Dus... Uh, <lacht> Nou ja. Maar, ik ga ervan uit dat het klopt. Ja, het klopt ook, klopt ook. Dus wat ook klopt is dat jij zo meteen er weer bent, Fred. Ja, en vandaag weer, ja, eigenlijk weer na lange tijd, weer gast in de studio. En, het werd wel ja, een tijd, toch? Ja, toch? Ja, en, ik bedoel, een bedoel. beetje leven in de brouwerij moeten we hebben. En dat is Jan Koevoet en Peter van Zundert. En hun komen voor hun nieuwe single en, en album. Die komen ze eventjes hier op de radio promoten. Oké, okay, je had de koevoeten al tussen de deuren. Zachary. Ja, ja, ja. ja. Klinkt ook. Ja. <laughs> en uh, Sam van Veldhoven gaan we bellen. Zijn nieuwe single heet Als ik uh, kon toveren. En uh, Sebastian gaan we bellen. En zijn nummer heet Angeline. Oh, van oh. Peter Koelenwijn ken ik hem wel. Angeline, ja, dat klopt. Ik ken er ja. in het echt. Lekker ja. je... ja. Toch niet weer, hè? Met nee, een ja. bootje en een... Ik zeg dit. Oh, oh kijk. Okay. Nee, en een heleboel leuke muziek natuurlijk. Uh, verzoekjes kunnen ze ook aanvragen, eventueel, nog in, uh, in de tweede uur. Uh, Zfmartiesten.nl Daar kunnen ze even een mailtje sturen. www.zfmartiesten.nl Ja, helemaal. En natuurlijk live maar je kijken. Zfm-live.nl Oké, okay, nou... Wat gaan we morgen doen, Albert Jan? Uh, Zandvoort op zondag, volgens mij. Ja, nou, daar dus zijn we er morgen weer. Zijn we er morgen. Heel veel plezier met Fred, zometeen. Van vanavond, zeggen... vanavond, vanavond, vanavond. Ja, de Champions, Champions League. League. Ik was eerst. <laughs> Godverdorie. <laughs> Champions League, 9 uur. En morgenavond, ik Kijk, ik, vanavond, ik voordat je het vergeet. Om half zes, morgen om half zes, uh, Indianapolis. Ja, vanaf de vierde uh, plek. Uh... Hij is kanshebber. Hij is kanshebber. Dus, oké, okay, we hebben het over uh, 4K, hè, van kanshebber. Ja, heel goed.